Bastiaan gaan met het NOS-journaal. De raket die Noord-Korea vanmiddag als test heeft gelanceerd, was een intercontinentale raket. Volgens deskundigen heeft de raket een hoogte bereikt van zo'n 3700 meter en was hij drie kwartier onderweg. Uiteindelijk beland hij in zee voor de Japanse kust. De regering van Japan is naar aanleiding van de raketproef in spoedzitting bijeengekomen. De regering zegt dit soort provocaties niet te kunnen accepteren. Drie weken geleden testte Noord-Korea ook al een intercontinentale raket. De elf maanden oude baby Charlie is overleden, dat hebben zijn ouders bekendgemaakt. Het Engelse jongetje leed aan een zeldzame ziekte die volgens zijn artsen niet behandelbaar was. Zijn ouders probeerden via talloze rechtszaken af te dwingen dat hij een experimentele behandeling mocht ondergaan. Meerdere rechters stelden de ouders in het ongelijk. Ook over de plek waar het kind zou overlijden is geprocedeerd. Uiteindelijk werd afgesproken dat Charlie niet thuis zou sterven... zoals zijn ouders wilden, maar in een hospice. Het is nog altijd onduidelijk waarom in Hamburg... een man met een mes willekeurige voorbijgangers heeft aangevallen. Volgens de Duitse krant Der Tagesspiegel is de dader... een geradicaliseerde moslim, die bekend was bij de politie. Ooggetuigen zeggen dat de man Allahu Akbar heeft geroepen. Bij de aanval in een supermarkt viel zeker één dode. Vier mensen zijn gewond geraakt. De vermoedelijke dader is opgepakt. Na de aanval stuurde de politie zwaar bewapende agenten... en politiehelikopters naar de buurt. De wijnvoorraad van het bekende kasteel en restaurant Chateau Cannes bij Maastricht moet helemaal worden afgeschreven... door de brand die woede in de mergelgrotten achter het chateau. Het gaat om zeker 10.000 flessen. Door de brand is roet en pek tussen de kurk en de fles gekomen. Wijndeskundigen uit Frankrijk hebben gezegd... dat de wijn daardoor beter niet meer geschonken kan worden... Het weer, de bewolking neemt verder toe en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Morgenochtend trekt de regen weg en schijnt soms de zon. Ook is er kans op buien. Voor 20 tot 24 graden. Dit was het Zandvoort. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het.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 En je vrienden van de radio. Ze zijn er weer bij. Jawel hoor. Twee uur lang zie je het keier door je speakers. En nee, we trapten af met twee bijzonder lekkere platen. Deze aqua Dinkas bij Antoine Clamaran. Of ja. Hij heet gewoon Antoine Clamaran. En hoe het beestje ook heet. Hij vindt het leuk om twee keer dezelfde naam te hanteren. Machachikos. Als ik goed uitspreek uitgekomen, of Wat zeg ik? Uitgekomen. Hij moet nog uitkomen op Salto Sound, Het label van Gregor Salto. En ik vind hem lekker hoor. Trommels. Zomerse zout als ik nu naar buiten kijk. Ja, dan, dan denk ik alleen maar. Dat is een tropische zomerse regenbuik. En die zomer. Laat die zomer maar komen. Want we hebben nu genoeg regen en wind gehad. En de uuropener. Jawel. Hij is het weer. Olaf Basowski. Niemand minder. Samen met en Waterman 2017. Zoals gezegd, twee uur lang zie je het op jouw CFM's antwoord. DJ JK en het tweede uur natuurlijk DJ Dion Sidney. Een uur lang live in de mix. Wat hebben we vanavond allemaal voor je klaarstaan? Nou, heel veel. Onze mailbox, hij is de afgelopen tijd compleet ontploft, ja. En ik zie hier ook de timetable van Mysteryland. En hij is fijn, hij is leuk. Natuurlijk de chart... Wat is er de afgelopen tijd veranderd in de charts? Nou, we nemen je eventjes mee in een ontdekkingsreis. Natuurlijk kijken we nog of er wat nieuwtjes binnen zijn gekomen. Misschien dat we nog even gaan terugblikken op uh, Sensation. Of eventjes kijken naar de livestreams van Tomorrowland. Ja, dat hele gave feest in België. En natuurlijk heel veel nieuwe muziek. Ja, daar zit ons programma helemaal vol mee. En ik moet je zeggen... Vol. Dat is toch uh, een. Uh, ja, zachtjes uitgedrukt. Deze plaat: Vladi en Theo Mandrelli. Kwamen je in de promo-box binnen. De nieuwe tracks, Vittorio, Ik vind hem ontzettend lekker. Laat me eventjes weten wat je er zelf van vindt. Ik knal hem hier gewoon op de eter. Dit is The Op jou 106,9. Leuk dat je erbij bent. Zomerheers. Wat is hier lekker Chico's en No Promises featuring Demi Lovato in de Delta Jack Remix. Ja, toch alweer een klassiekertje onder de zomerheetjes. En ja, mocht je nog naar een leuk festival, wie weet komt hier nog rust voorbij, want ja, dit is brand nieuw. En over festivals gesproken, Mysteryland, ja, het is toch wel een parelt onder de festivals. En ik heb hier de complete timetable voor de zaterdag en de zondag. Ja, ben je er klaar voor? Heb je pen en papier bij de hand? Jawel. Mystery Land 2017. Ik zie hier de main stage. Daar is de opening. Om 11 uur door Charming Horses. Daarna Tinlikker, Liquor, Hannah Wands, Broederliefde, Alok. Crack David presents TS5. Deadmau5 om 5 uur. En om uh, half zeven vinden we daar Cashmere. Gevolgd door Showtech om half acht. Om half negen vinden we Yellow Claw. En om kwart voor tien staat er Alesso. En daarna een geweldige eindshow. Dan de Sunday Show. Daar vinden we Made in June om twaalf uur. Benny Rodriguez om half zee. Digital Farm Animals om kwart over drie. Pelt Live om half vijf. Sundery James en Ryan Marciano vinden we om kwart voor zes... Om half acht, uh, Oliver Heldens. Ja, de mannen, Axel en Crosso. Dat zijn de mainstage-headliner van de zondag. En ik hoop dat ze het beter doen als Sensation. Of dat ze misschien hetzelfde setje gewoon weer uh, gaan doen. Want ja, hetzelfde setje als op Sensation. Dat is toch wel makkelijk, want dat deden ze ook uh, op Ultra. En de afslu afsluiter is Armin van Buren om kwart voor tien. En dan ook hier een eindshow. Ja, de Big Top hosted bij Spinning Sessions op de zaterdag. Daar staat een line-up hoor. Ik denk dat ik deze nog uh, zelfs leuker vind als de uh, main stage. Je ziet hier om 11 uur staan Dustik. Om 12 uur staat er al gewoon Bolier te, te knallen. En ik zeg, hier zou ik zeker voorbij willen zijn. Om kwart voor 1 vinden we het Om half 2 Spinning Next. Van 2 tot 3 Mike Williams. Daarna is de beurt aan Lucas en Steve om 3 uur... Om 4 uur vinden we Crider, om 5 uur Kirby en daar zijn de heren dan Chocolate Puma om 6 uur. En ja, daarna gaat het knallen alleen maar door. Dan vinden we om 10 over 7 Sander vandoor. Ja, een man, een vreemde eentje in de bijt hier in het lijstje vind ik toch wel Tony Jr. want die staat daar tegen half 9. Om half 10 vinden we Dubs en daarna een eindshow. En dan de zondag. Om twee uur vinden we daar dat te klein. Om tien voor drie, jij ja, hoort het goed, Clevage Live. En als je de smaak te pakken had afgelopen zondag tijdens Sanford Live. Want daar stonden ze ook gewoon. Dan kun je het dit keer over doen. Om tien over vier vinden we Corgon City. Ook een geweldige optreden. Om half zes vinden we Klingande Live, wel te verstaan. Om tien voor zeven Sigma... Om tien over acht, Netski. En daarna om half tien, Above and Beyond. De big top headliner van de Sunday. Ja, zeg je, wat staat er nog meer in de line-up? Nou, ik pak er even een paar uit voor de zaterdag en de zondag. De Q-dance stage, dat ja, weet je. Dat wordt knallen, dat wordt hakken, dat wordt gaan. Ik zie hier, de kunst voor hire. De frequencers en bass chargers. Atmospheres, Brian Hart, Wild Styles, d block en Stefan. De bass modulators... De Soundrush en Adrenalize En ik zie hier op de zondag B-Front Future Noise Randy, Noise Controllers Psychopunks, Coon The Dark Raver, Zetox en Code Black Ja, dan hebben we ook uh, nog de Cocoon Daar vinden we niemand minder dan Sven Fates, Oliver White, Extra Welt en Marcus Fix en Ferro Op de zondag staat daar Coles Butch, Carotte, Nastia en Tim Green. En dan hebben we nog de Paradise Stage met Carl Cox, Jamie Jones, Joseph Capriati, The Fire, Robert James en Chris Tussie. En op de zondag staat daar Dave Vlark, Marcel Vengler, Miss Kitten, Rod, Rebecca en Jeff Russian. En dan de Crisscross Cross Amsterdam en Crazy Town Stage. Daar staat op de zaterdag Fat Man Scoop, Crisscross Cross Amsterdam, Walter Lux... Girls Love DJ's, Rico's South, Puinhoop Collective. Nou ja, nog veel anderen daar zo. De Zondag. Ja, ik ken geen van alle. Ja, Lady B's vinden we ertussen. De rest, uh, nou ja, zal gezellig zijn. Ik zeg, ga gewoon lekker kijken. Pak de timetable erbij op de Facebook-site www.facebook.com slash En sla hem op. Tijd voor nieuwe muziek. En nieuwe muziek heeft Evian met The Journey. Ditmaal in de Oliver Heldens edit. Dit is See het met straks... Niemand minder dan... The one and only... DJ Dion Sydney Een uur lang live in de mix. En ja, als u er zin in heeft, gaat hij gewoon tot 12 uur door. We gaan het meemaken, we gaan het zien. Dit is jouw CFM's antwoord. 106,9 104.5. Goed dat je erbij bent. FM! Zie FM's aan 106.9. FM!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 En Tom Tiger met Coco Bongo. En ik zie hier iemand binnenkomen lopen. En ja. Vrolijk op dat ik binnenkom man. Sorry Dennis. Je, je, je hebt wel je Hawaii blouse aan voor de mensen die meekijken. Ja. Ja dat is dus Dennis. We hebben het weer niet. Zwaai eventjes. Ja. Hoi. Zijn strooien hoedje heeft hij op. Tikke sigaar in zijn binnenzak zitten. Dennis er mag hier binnen niet gerookt worden. Dat terzijde. Maar dat is als, als je platen dat, straks dat, maar, maar roken. Dat, maar dat is geen sigaar. We de andere details. En door. Dus we zijn er weer. Gezellig, je vrienden van de radio. We zijn weer op de buis. Ongelooflijk. Gaan we zo meteen nog even terugblikken op Sensation? Ja, zeker. Zeker weten. Maar eerst, uh, ja, ik, ik heb nog een nieuwtje speciaal voor jou. Nee, toch? Ja, je moet naar een festival. Want ja, singles flirten massaal op festivals. Oh. Dat is tijdens onderzoek bekend geworden. Want ja, singles bezoeken deze zomer weer massaal festivals door heel Nederland. En waar liefst 65% van alle singles heeft deze zomer een festival op de agenda staan. Jawel. Dus veel alleenstaande vrije festivalgangers zien hun strand of zomerfeest... als de place to be om een nieuwe liefde tegen het lijf te lopen. Dit blijkt uit een rondvraag onder de 1400 singles op de website datingsite.nl. Ja, dus het is uh, toch wel heel... Uh, trending. Trending, ja. En ja... Wil je indruk maken? Ja, wat moet je dan doen? Want 85% van de singles doet extra hun best om er mooi uit te zien op een festival. Nee. Wat, wat doen ze dan, Dennis? Nou, wat zouden ze nou doen? Een drankje aanbieden. Oh, nou, dat, daar, doe, dat, je, dat, doe, is je, dat doe je op een festival. <laughs> dat doe je op een festival, ja. Volgens mij vliegt het bier om je haar heen man, en... op zo'n festival. Oog. je drank je patsen. Ja, maar dat <laughs> niet alleen. Ook oogcontact maken en spontaan met iemand dansen staan in de top drie. En dat doe je al op een festival? Dat doe je speciaal op een festival. Oh, niet, dat wist uh, ik niet. Uh, niet uh, als, je gewoon in, als je gewoon uitgaat in de stad of zo. Uh, nee, dat doe je dan niet. Dat doe dus je dus, uh, dat gewoon niet. Okay. Ja, met stip dus op nummer 1, tracteer een drankje. Stap 2, maak oogcontact. Stap 3, uh, spontaan dansen. Dus, ja, maar, uh, sorry, niet, maar... Maak je niet eerst oogcontact voordat je een dra drankje aanbiedt? Ja, ja, ja. Details, details. Details, allemaal spontaan dansen dus. Maar ook lekker ruiken. Dat denk ik wel eens op zo'n festival. Hoe dan? <lacht> Inderdaad. En vooral interesse tonen. Dus, hè, huh, wat zeg je? Nee. Huh? Ja. <lacht> da dat dus niet. Maar, maar ja, en dan, dan wat zijn de afknappers? Op nummer vijf. Te veel over jezelf praten. Hoe dan? <lacht> Een zweetgeur. Nou, dan moet je toch wel heel erg bond maken, denk ik, op zo'n festival. Nou ja, dan moet je gewoon niet te veel bewegen. Ja, dit is ook een mooie voor jou, Dennis. Je moet ook niet hard to get spelen. Oké. Okay. En ja, al helemaal niet voor jou, te veel drank. <lacht> en met stevig op nummer één. een slechte adem. <lacht> nou, Zullen we zullen nee? er een paar inkomers dus nog in moet Jonas maar niet naar een festival gaan. <laughs> Jonas, blijf jij thuis. <laughs> <laughs> of deze meer voor Dennis. Toch? <laughs> nee, ik heb altijd op bij me. Nou, dan moet je hem een keer een hier aanbieden. Ja. Een heel pakje misschien. Ja. Hé, hey, nou ja, dit, wa dit waren dus eventjes de tips. Dat je wa wa even je, wat weet. je moet doen op een festival en wat niet, hè. Ik, ik vind hem leuk. Ja, ik, uh, ik moet er wel om lachen. Zeker, dat is ook belangrijk vanavond. Wat, wat hebben we straks nog meer? Natuurlijk. De charts. We gaan eventjes kijken wat staat er uh, massaal in de charts staat. Ik heb even snel gekeken in de Future House charts, Maar er is een hoop veranderd. Is er een hoop veranderd? Ja. Oké. Okay. Goed hey, om maar, te weten. Goed om te weten. Hey, maar tijdens Sensation was er onze enige echte DJ Jean hier zo in uh, de Haltenstraat aanwezig. Ja. En ik heb vernomen dat hij 19 augustus... Dancing in the streets, Dancing in the streets, dat hij gewoon weer hier is. Ja, klopt. Dat nou. uh, kan ik al bevestigen. Kun je dat bevestigen? Ja. Bevestigen of ontkennen. Ik zag al degene die de flyer uitmaken was. Dus, uh... Nou ja, ik zag het al over de, al over de internet al gaan. Ja. Dus dat is uh, blijkbaar toch een succes uh, in sport. Ja, ja, ik hoorde dat hij niet zo heel erg druk was, maar hij mag in de herkanting. Nou, ja. Samen met een uh, MC, Maron Hill. Maron Hill. Dus uh, misschien dat we er dit keer bij zijn. En hey, voor de mensen, we kunnen allemaal gewoon eventjes in de uitzending. DJ Shaw en Matt Watkins. Talash Sulu. out business. Hey! Even uh, klassiekertjes in de mix hoor. Martin Solveger, GTA versus Cascade met Intoxicated Memories. En daarvoor DJ Jean en Matt Watkins met de Lounge Zulu. Ja, dan is het toch echt tijd voor. Ja, het is tijd voor de charts. En onze enige echte DJ Duel Sydney. welke, welke charts uh, zullen we vanavond uh, toch eens erbij pakken? Future House, denk ik. De Future House, ja. ja dat ik, is... uh, ik zag daar veel verandering in, dus... Dat is altijd leuk. Kom maar door. Ben je er klaar voor? Kom maar door. Daag nog? Ja. Ja, ja. Nou, daar is hij hoor. Of de nummer 10 vinden we. Body Rocks. Yeah, yeah. Chocolate Puma Ride. Altijd lekker. Heerlijk. Lekker doorknallen dat hij in de top 10 staat, Ja. Toch wel verwachten eigenlijk. Ja. Op nummer 9. Let's go van Lucas en Steve en Mike Williams. En Kirby. Oké, okay, Kirby niet vergeten. Nee, nee, nee, Hoort er ook bij. Ja, ja. Jij ja, hoorde hem al eerder. Deze avond the, the Journey van Avian in de Oliver Heldens. Remix op nummer 8. En omdat je hem al eerder hebt gehoord, gaan we gewoon gelijk door naar de nummer 7. Save a Little Love van Don Diablo. En op een 6. Keep on rising van Vette Le Grand. En is dat een mooi moment om eventjes terug te blikken op Sensation gelijk? Ja. Dennis, hoe was het? Super vet! Op uh, wat technische fouten na? Nou, niet alleen technische fouten. Ik vond het zelf. Het feestje was gezellig. Maar niet vanwege de DJ's en de entourage. Het was uh, geen final edition waardig, om het zo maar even te zeggen. Wel dan? Nou, ik heb, uh, uh, gehakken tak met de DJ's. Gewoon slecht uh, uh, hoe, hoe ze uh, qua platen zaten. Ja, het, de, opening, moet... de opening die te laat begon ja, en die tien minuten stil viel. Nou, ja, de opening vond ik waardeloos. Met respect voor het metropool orkest, maar het, het, nee, het, het was het niet voor mij. Nee, het, het had meer potentieel. gehad. Wat je zag, en, ik keek echt... ook om me heen en ik zag mensen ook echt zo kijken van oké, okay, uh, wanneer gaat het nou gebeuren? Wanneer, wanneer beginnen ze, ja. ja waar, waar, waar het wa het was te zacht. Ja. En wat andere DJ's gewoon te hard knalden. Ik zag een hart wel die gewoon stond te stampen, stampen, stampen. Dat de, de, de, de, de, de, de je denkt van, nou oké, okay, XO en Necrosso. Nou. Had ik heel veel van verwacht en die stonden gewoon een ultra te draaien. Precies dezelfde. Ja, ik, de, ik was zwaar teleurgesteld is. Ja. Dat bedoel ik. Nou, ja. de, de producties zijn echt top. Daar kan ik niks over zeggen, maar. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik had meer ook van de, de effecten in de staal verwacht. Ik denk, pak eventjes uit. Beetje maar het was ja, een, een, beetje goedkoop. een goedkoop oud uh, decor. Kijk, dat groot, het grote oog met het ledscherm erin is allemaal prachtig. Maar er zit ook nog de rest van de zaal zit ook nog. Als je op de lange zijde zat, je zag niks. Dus ja, ik dat, zeg wat ook wel ja. Wat dat betreft hadden ze twee jaar geleden veel beter gedaan... met, met die 15-jarige jubileum. Toen was het een... Eigenlijk hadden ze die als dat afsluiter moeten hebben. Was, ja, dat was eigenlijk al de afsluiter... En ja, nou ja, ik zeg ook al, nieuwe ronde, nieuwe kansen, want ja, ze gaan gewoon straks onder een andere naam verder, onder een andere uh, alias. Dat dus ze zeggen van nou, we trekken nu allemaal zwarte kleren aan of weet ik veel wat. Hebben we ook al Gekke gedaan. Gek hoedjes. Oh, hebben we al gedaan. Nou, ja, dan moeten we weer oh, wat anders verzinnen. We krijgen regenboogpakjes, lekker politiek correct. Daar kan ook uh, meneer en mevrouw uh... <laughs> Rutte. <laughs> Door met de charts. Op nummer 5 vinden we daar Fly Kicks, Wax Motive Remix van AC Slater en Chris Lorenzo. Beetje spooky. Ja, hun zijn heel erg voor het ja, night het dus heel diep is dat. Heerlijk. Ja, lekker. Komt ie. Hij lijkt een, een beetje op die plaats van Chesto. Boom boom, boom boom boom, boom boom boom, boom boom boom. Ja. Boom, boom. Op nummer 4. Joe Stone met Make Love. Een Hele goede cover dit. Het is echt meestal heb ik met covers van oude goede klassiekers dat ik denk van ja jongens jullie verneuken de dus, zoi. Maar deze heb hij echt heel netjes behandeld vind ik. Het blijft een klassieker waardig gebruikt. Ja, lekker vrolijk zomers. En dan de top 3. Op nummer 3 vinden we Martin Solveig met All Stars. De 2.0. Ja, daar heeft hij toch mee gescoord. Ja, ja maar waarom niet? Een paar te, plaatjes, ja. wat binder. En dan deze weer gewoon knallen. Nou ja, waarom niet? Toch? Op nummer 2, IDX met Bloom. vet Super. deze. Maar ja, ik, ik ben al sowieso echt een fan van Idix. Ik vind dit een uh, meer een nummer 1. Misschien volgende week. Wie weet. Maar deze week op nummer 1 vinden we daar momentum van Don Diablo. Right, here. right now. Right ja, dat zei, dat zei toch boys, wel... Fatboy Slim lacht kapot. Die deed... Hé! Hey. Da, da, daar, daar hebben we er gewoon weer heen. En nog een euro. En nog een euro. En ik, ik, ik zit uh, toch een beetje te denken. Right Wat zullen we als afsluiter... Van dit eerste uur doen? Laat me even heel snel kijken. La, met ja, laat je eventjes... Met even. Even. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> even kijken. Dan moet je heel snel zijn, hè? Right now. Right now. Ja, ja, ja. Doe maar famosal playa, Willem de Nou, dan gaan we die niet doen. Uh, okay. Okay, <laughs> nou, <dan. laughs> ik, ik, ik heb er eentje. Hè. Ik heb er eentje in mijn, in nou, mijn hoofd. Dit vind ik dit dit dit. niet echt democratisch, democratisch van je, hoor. Vind je dat ja. niet democratisch? Ik heb het gewoon niet eens voor te zeggen. Nee, dat weet ik. Maar gelukkig heb jij zo meteen het hele tweede uur voor je. Ja, ik doe hem nog eventjes. Het kan gewoon. Het kan gewoon lekker fout. Het lijkt wel. lekker je plastic momentje. Het lijkt wel een beetje fout duur. Hij komt zometeen. The one and only DJ Dion Sydney in de mix.